Het land eist toegang tot de gegevens over de handel... in Abhazie en zuid ossetië die het beschouwt als afvallige regio's. Moskou controleert die gebieden sinds de oorlog met Georgië in 2008... en weigert die gegevens te verstrekken. Diplomaten vrezen dat de relatie tussen Rusland en het Westen... verslechtert als Rusland geen lid kan worden van de WTO. Het Belgische kabinet heeft afgelopen avond besloten... het Belgische deel van de Dexia-bank te kopen...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 Het weer wisselend bewolkt en droog. Het is 2 tot 6 graden. In het oosten kans op vorst aan de grond. Overdag regenachtig, het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4.7. Goedemorgen, welkom bij 4-7, het zondagochtendprogramma van BNN. Ik zit hier even de komende tijd, want Luc geniet van een heerlijke vakantie. Inmiddels ook wel huwelijksreis, want tijdens zijn trip in Amerika is hij getrouwd. Sarahida, presentator van het vorige uur. Jij zit hier ook nog. Ja, we hadden het zojuist even over doorgaan of loslaten. <lacht> Een huwelijk is dan toch wel de ultieme bekroning van zo'n relatie. Ja, doorgaan. Dat is ja, wel doorgaan. Ja, ja toch wel. Ja. Nou, hè. Uh, en uh, doorgaan, loslaten, hadden we het ook wel even over. Ideeën. Want daar gaan wij het over hebben. De beste uitvinding ooit. Straks mag iedereen erover bellen. Um, wat is jouw beste uitvinding ooit? Ja, Ik zat daar nou net al even over te denken. En het zal wel een soort Steve Jobs-nawee zijn. Maar ik ben nu toch... En dat is helemaal niet origineel of weet ik veel wat. Maar misschien zit, het wel, misschien zit het wel een beetje in die hoek. Misschien zit het wel een beetje in uh, de hoek van uh, de MacBook. Misschien wel. Want je kan niet meer zonder. Nee, nee, het is echt. Uh, ik werd uh, ooit uh, gevraagd voor een korte quiz. Ja, als je drie dingen mee moet nemen naar op een onbewoond eiland, zo'n stomme vraag. Wat neem je dan mee? En toen had ik uh, een boek en uh, volgens mij een CD en die MacBook. En toen werd mij zeg maar uh, vriendelijk uh, um, werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt van. Je weet dat op een onbewoond eiland geen uh, um, ja elektriciteit. Ja. is. zei ik, nee, dat weet ik, maar. Dan moet hij er maar gewoon staan en mooi zijn. Het is echt zo. Heb jij ook een Macbook? Ik heb geen Macbook. Ik heb wel een, een andere laptop, maar geen Macbook. Het is echt. En dit mag niet, hè? Want uh, je mag geen reclame maken, maar. Zo is het. Maar alles op het gebied van computer is ietsje beter geworden sinds ik dat Absoluut. Ja, echt waar. Nou, ik zat zelf ook te denken. Ik dacht bijvoorbeeld, de mobiele telefoon. Ja, geweldig vind ik hem, want ja, je bent altijd bereikbaar. Uh, wat ook wel weer deze. een beetje, een beetje... Het is een open deur, vind ik toch ook wel een beetje, omdat ik denk, mobieltje, ja, dat roept misschien wel iedereen. Maar toen ging ik eens verder denken, want ik denk ja, techniek, dat is natuurlijk altijd leuk en dat zijn altijd goede uitvindingen, want je hebt er altijd wat aan. En Toen ging ik eens verder denken en toen dacht ik, laat die techniek eens even helemaal los. Wat zou je dan kunnen bedenken? En toen dacht ik, niet lachen, het regenpak. Echt. Weet, ja? Ja. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen dagen <lacht> voortdurend op die fietsje nat geregend en van alles. En toen dacht ik echt, ja, ik ben toch eigenlijk goed gek. Want er is iets voor, namelijk het regenpak. Het ziet er niet uit. Je zweet als een gek. En op het moment dat je het uittrekt, stink je gewoon naar rubber. Maar het houdt je wel droog. En toen dacht ik, ja, is dat een goede uitvinding? Ja, voor mij wel. Maar zeg, goed, ja. Bedacht. Ja, kijk, de paraplu valt er ook wel onder. Maar ja, fietsen met een paraplu, ik vind het nee, niet echt een niet, succes. En dan komt die wind eronder en dan gaat dat ding weer helemaal krom. En toen dacht ik, het regenpak, echt. Dat, dat is het voor mij nu even op dit moment. Als ik los van de techniek iets moest bedenken. Als ik los van de techniek iets ja. moest bedenken. En dit, dit gaat me uh, heel ijdel doen lijken. Maar dan is het misschien wel de hair extension. Echt? Ja. <lacht> Ja, dat is helemaal niet chic om dat eerlijk toe te geven en zo. Je moet vooral altijd doen alsof die wapperende boshaar... Eh, ook zelf echt allemaal uit je eigen schedel is gegroeid. Maar de hair-extension natuurlijk wel. Ik laat me ook weer verwennen, ook deze keer op mijn hoofd... De, een beetje hulp van de, van de extension. Ja, ik, zit, ik zit enorm naar je te kijken nu nee, even. Omdat <laughs> ik aan het denken, waar zitten ze? Ja, en ze nou, zitten er dus. Ja, een paar hierachter en zo. Maar, mooi. Dank je, dank je. Maar die geven natuurlijk de mogelijkheid om er... Vaak snel anders uit te zien. Absoluut. Dus ik als, bijna... ik, als ik. Ja, ook zonde zijn om te zeggen: van ik laat mijn haar groeien. Hè? Want je, je hebt dat helemaal niet nodig. Je, voelt me niet je, te wachten. Heel... Nee. je kan gewoon nu. Je kan gewoon morgen. Als jij morgen lang blond haar wil hebben. Tot op je kont. Want heb je nu ook. Maar stel nou dat je het. Nou, uh... Bijna. bijna. <laughs> ja. Maar stel nou <laughs> dat je in één keer. Paris Hilton-achtig blond haar Tot op je kont. Dat kan gewoon. Het is iets magisch. Ik vind het fantastisch. En ik ga het overwegen, misschien ja, ook nog wel. Doe dat. De beste tip die je me tot nu toe aan de hand hebt gedaan... is name extensions, word Paris Hilton. Uh, heb jij ook zoiets? Of, of denk je van, nou, uh, moet je horen, dat is allemaal onzin... want uh, ik kan niet meer zonder. Nou, noem maar op. Vertel het me dan op uh, 0800-1121. Air van Jamie Woon. Dit is 4-7 van BNN. En we hebben dit uur over uitvindingen. Wat vind jij de beste uitvinding ooit? Laat het me weten op 0800 1121. Goedemorgen, Betty. Goedemorgen. Wat is voor jou de beste uitvinding? Voor mij was uh, de eerste zeventig jaar van mijn leven medicijnen de beste uitvinding. Welke medicijnen neem jij? Eh... Uh... Dat waren oogdruppels en uh, tabletten tegen de hoge oogdruk van uh, ja ogen, de hoge oogdruk van mijn, mijn oog, want uh, mijn uh, ogen die hebben een afwijking. Die uh, uh, zijn geboren met uh, alle ogen zijn rond en er gaat vocht in en vocht uit dat circuleert door en bij mij circuleerde het niet. Het was alleen maar een uh, invoer en geen afvoer. En uh, dan gaat je oog die gaat, uh, zo groot worden als een uh, knikker. En dan pijlt hij uit je ogen. En dan gaat je netvlies kapot, je hoornvlies kapot en dan word je blind. Dus die medicatie is voor jou uh, hartstikke nodig? Juist. En ook de ontwikkeling van operaties. Dat, uh, dat mensen hebben geleerd nieuwe technieken... Nieuwe technieken, want uh, ik was zes jaar, toen kwam er uh, een professor die had gestudeerd weer in Amerika. En die kwam naartoe met een nieuwe techniek uit Amerika. En het was uh, uh, niet meer dat ze uh, klieren in mijn oog doodmaakten, maar dan gingen ze met een naald in mijn oog. En dan gingen ze die klieren niet doodmaken, maar gingen ze bevriezen. Wat een ongelooflijk eng verhaal, hè, Betty? Ja. <laughs> Ja, dat nou, waren allemaal nieuwe technieken en, en, en daar heb ik toch de eerste 70 jaar van mijn leven heb ik toch nog uh, gezien hoe de wereld eruit ziet. Want inmiddels kan je niet meer zien? Nee, sinds mijn 17e ben ik blind geworden. En hoe vaak ben je geopereerd? Poeh. Nou, ik ben ongeveer onder narcose zo'n uh, zo 200 keer geweest of zo. Ongelooflijk. Ja. En uh, de, ik was nog geen, uh, nog, geen, uh, nog geen vijf jaar oud, was ik al wel 13 keer geopereerd. Zo. Ja. Heb je wel het gevoel dat die medicatie uh, heeft geholpen en de operaties ook? Want inmiddels kan je helaas dus niet meer zien. Nou, ze hebben gered, hè. Kijk, want uh, mijn ene oogje, uh, mijn rechteroog, die was uh, uh, bij, uh, oh nee, zeg ik goed, de, de, de eerste drie maanden, uh, want er was een professor die, die, moest nog, uh, die ging voor zijn pensioen, dan ging die ging mij nog opereren. En die heeft maar zijn best gedaan, want het was zo van. Ja, uh, doen, niks doen is blind worden. Weet je wel? Dus ja. hebben ze wat gedaan. En het ene oogje is na dertien keer opereren. Is dat. Uh, uh, zo heb ik het begrepen van mijn moeder. Is het uh, uh, rechteroogje blind geworden. En mijn linker oogje is. Na, na heel vaak opereren. En al, al mijn. Tot mijn zeventiende medicijnen en oogdruppels. Is het tot mijn zeventiende. Kunnen uitstellen, zeg maar. En zijn er nu dus, dingen waar je heel veel baat bij hebt, nu je niet meer kan zien, dat je denkt, goh, ik ben blij dat ze dat hebben uitgevonden, want daar heb ik zoveel ja, aan. Ja, ik weet kleuren bijvoorbeeld. Ja. Ik weet wat, uh, kijk, iemand die nooit gezien heeft, weet absoluut niet wat rood is. Nee, jawel. Wat, wat zwart is en, en wat geel is. En, en gezichten, hoe een gezicht is. En een boom, weet je wel, hoe de, hoe de massa uitziet van een boom. Als je ervoor staat en een vliegtuig in de lucht. Kijk, want hun, hun, hun kunnen alleen maar uh, in hun handen gedrukt krijgen. een, een, een, een kleine. Uh, hoe heet het? Zo'n. Zo hoe heet het? Uh, een voorbeeld in je ja. handen kun je krijgen. Maar dat is maar een, een. een ding van 30 centimeter, weet je wel? Maar hoe dat in de werkelijkheid is, zo'n massa, wat daar in de lucht vliegt. Dat, dat zullen ze nooit zien. Dat weet jij. Nee, en ik weet het wel. Ja. Ik heb dat gezien. En zoals de massa van een boom, hoe, hoe de kraan helemaal daarboven in de lucht is, dat, dat kan je niet voelen. Want als je voor een boom staat, kan je alleen maar dat voelen wat je om je heen voelt. Voel je alleen maar de bast eigenlijk? Alleen de, de bast, de schors en wat je om je heen kunt, wat je armen kan doen, dat voel je. En meer niet. En die massa, zoals je die. Om naar boven kan kijken en dan die kruinen en alles. Dat, dat, dat weten blinde mensen, die blind geboren, weten dat niet. Betty, gebruik jij een stok, zeg maar, zoals wij die kennen? Ja, ja, ja. ja, ja. Is, dat een, ja dat... is dat een mooie uitvinding, een goede uitvinding? Ja, ja, ja, zeker. En het is tegenwoordig, want toen ik blind werd, had je een stok. En dat was gewoon alleen maar een stok en meer niet. En dan sloeg je altijd van rechts en dan tilde je hem op. En dan met een boogje naar links. En tegenwoordig, sinds uh, uh, uh, in de, in, in, na 2000 heb je een stok gekregen met een bolletje er aan. En, en een bolletje, en dan rol je de stok. En dan hoef je niet meer zo te slaan? En dan hoef je niet meer zo. Want ik heb ook helaas, heb ik, doordat ik uh, jaren met een stok heb gelopen, dat je hem optilt en weer neerslaat. Optilt en weer neerslaat. En blijf je heel vaak haken. Heb ik ook mijn hele rechte schouder is, uh, kapot? En nu niet meer. Of in ieder geval. Ja, je heb er wel, nu geen last meer van. Kapot. Hij is heel kapot, maar je hoeft niet meer zo, zo zwaar die stok op te tillen. Nee, breien nou, bijvoorbeeld... Nou, nou kan ik rollen. Gewoon, nou rol je elke keer voor je langs. Rol je, rol je. Nou, nou is die niet meer zo zwaar belastbaar. En als ik denk aan breien, Betty? Breien, dat uh, ken ik ook, ja. Ja. Dat is ook een uitvinding. Dat Precies. Dat is ook een perfecte uitvinding. Zo vind ik namelijk ook dat men eigenlijk... Uh, Eigenlijk in de westerse wereld verplicht is op de lagere school praaien uh, te kunnen leren en gebarentaal. Naast alle bestaande vakken en dingen die je naast leert? A, B, naast het gewone alf alfabet, vind ik dat je op, de, op maatschappij leert toch ook wel het praaien moet kunnen leren en, en gebarentaal. Ja. Als je het alfabet kan leren, kan je ook makkelijk dat leren. Want ik heb zelf het braaie taal heb ik in veertien dagen onder de, knie, in, onder de knie gekregen. Zo dat is snel? Zo moeilijk in 40 dagen tijd. Zo. Ja. Ja, er zullen er altijd mensen zijn in Den Haag die zeggen... ja, daar hebben we geen geld voor, want we moeten al bezuinigen. Ah, dat is niet zo moeilijk, hoor. Dat is helemaal niet moeilijk, doe ik maar één papiertje worden uitgedrukt... waar het hele alfabet in staat en je kan het leren. En je bent klaar. En je bent klaar. En daar zijn dan weer mensen zoals jij enorm mee geholpen. Kijk, en er zijn ook wel vrijwillige blinden die op een school willen dat uitleren, uh, uh, Die dat willen de kinderen bijbrengen. Betty, dank voor je verhaal. Oké, okay, fijne ochtend. Dank je wel. Anne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Aangeschoven naast mij. Van, uh, van BNN ook. Ja. Um, de beste uitvinding voor jou? De gitaar. De gitaar? Ja. Zo. Zonder de gitaar uh, had ik heel veel vrije tijd bij hele jeugd gehad. <laughs> ja, dat klinkt heel erg negatief, alsof je de hele tijd binnen zat alleen maar op je gitaar. Nou, dat te was ook zo. Ja. ja. <laughs> maar deed je het uit plezier of moest het? Nee, uit plezier. Ja. Ik, uh, ik vond het leuker om met mijn gitaar tot vier uur s'nachts gitaar te spelen met mijn koptelefoon op, dan uh, met vriendinnetjes af te spreken. Zo. Ja. Weet je wat ik nu zo jammer vind? Nou. Dat je hem niet bij je hebt. Ja, ja. nou ja, als er niets uh, veel <laughs> ja, zo niet. Ja. Ik kijk even rond, maar helaas, uh, hij nou, is volgende week. Ja, dat zou wel leuk zijn. Oh, ja. Dus de, de gitaar is voor jou dan, dan echt de uitvinding? Ja. ja, mijn hele, zeg maar, tot mijn achttiende was de gitaar wel de grootste bezigheid die ik ooit heb gehad. Ja. En wat zou je zonder gitaar geweest zijn? Een heel ander mens. Want dan had je ook veel meer met je vriendinnetjes misschien had opgetrokken. Ik, ja, en... dan was ik misschien daarin blijven hangen, in de omgeving waar ik toen zat. En uh, ik heb gitaar gestudeerd. Dus ik ben... Uh, uh, en dat heb ik in het buitenland gedaan, dus zo was ik ook in Nederland gebleven. Ja. Waar ben je geweest in het buitenland? In Los Angeles. Zo. Ja, is dat ook een beetje de bakermat, zeg maar? Ja, van de nou, film zo maar ook van de gitaarmuziek. Nou ja, in niet. New York, ik deed jazzgitaar. In New ja. York is dan echt uh, ja. het, je van het. Maar uh, daar in Los Angeles is een school waar uh, heel veel masterclasses worden gegeven door hele bekende gitaristen. En uh, ja, dat, daarvoor ging ik daarheen. Want wow. ja, nergens anders kreeg je dat zo. Is de gitaar dan, dan, ja mag je dan zeggen... dat klinkt misschien heel erg filosofisch en heel erg diep... maar is de gitaar dan je leven? Toen wel. En nu niet meer? Nee. Waarom niet? Uh, omdat ik uh, daar het allemaal te gek vond. Maar ik denk dat ik ook in een soort um, illusie leef. Of tenminste, ik had denk ik, ik heb wel een talent om gitaar te spelen. Dus dat ging heel snel. Dus ik bleef hem maar ontwikkelen en op uh, nummers. En hoorde ik het kon spelen. En dat gaat zo door. En dan denk ik, oh, hier moet ik iets mee doen. Want ik vind het te gek om dit te doen. Maar dan kom je op een school. En dan wordt opeens je gitaar huiswerk. Oh. Ja, en toen uh, dacht ik, oh, dit is het echt niet. En toen heb ik, toen werd ik, toen, na dat jaar, ik ben daar een jaar geweest. Toen was ik ook wel mijn gitaar zat. Heb je me in de hoek gegooid? ja. Uh, anderhalf jaar lang of zo, of een jaar lang, ja. Uh, ja, ja, zoiets. Oh, dat lijkt me nou zo zonde. Ik kan namelijk helemaal geen instrument bespelen. Een gitaar lijkt me echt geweldig. En als ik ja. dat zou kunnen, dan zou, zou ik hem denk ik nooit meer wegleggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het dan zo'n opgave wordt voor je... dat je denkt, ja, ik ben er even helemaal klaar mee met dat ding. Ja. Weg ermee. Ja, maar nu is het weer terug, hoor. Het komt steeds meer. Dus dan dus... kan een uitvinding niet alleen je leven verrijken... maar tegelijkertijd ook heel erg benauwen. Ja, ja nee, dat is echt zo, ja. Wow. Maar, uh, nou, het is wel echt een mooi instrument, nog steeds. Maar eigenlijk wou ik even dit aan jou vertellen: vertel. Ik heb een eigen uitvinding gedaan. Oh! Ja! Nou, kom maar op. Er is nog geen patent op gevraagd. Dus ik zei net al tegen de mensen hier achter de schermen. Van, ik weet eigenlijk niet of ik het wil vertellen. Want straks is het echt een goed idee. Dan wordt iemand heel rijk. Nou, als iemand nu zit te luisteren en denkt dat, ja. uh, dat vind ik ook wat. Dan jat hij ja. het. En dan, uh, dan ja. heb je het morgen mooi niet meer in handen. Nee, maar ik ben gelukkig met mijn leven zo. En dan ben ik blij dat ik het toch verzonnen heb. Dus dan, de, de, je mag hem overnemen het idee. Nou, nee, hij is van jou. Ik, ik laat ja, hem aan okay, jou. Okay. Ik, nou, uh, ik, zou, ik start nu een virtuele trommeroffel. Ja. Uh, nou, ja, in een huis, een studentenhuis, nog steeds. En um, wij hebben zo'n douche en er zit ook een wc in. En dat is zo'n open douche, dus dan heb je zo'n douchegordijn. Oh ja. En zo'n douchegordijn is echt het vieste ding ooit. Weet je, je koopt dan wel weer een nieuwe... maar na een maand denk je weer van... oké, okay, eigenlijk wil ik dit gewoon niet meer aanraken, dit ding. Zelfs als je niet in een studentenhuis woont... kan een douchegordijn een enorm vies ding zijn. Precies, ja. het is echt een vies ding. Dus ik dacht, daar moet een oplossing. Waarom gebruik je een douchegordijn? Nou, bij ons bijvoorbeeld kan je geen douchedeur doen die opengaat. Want dan zit je door de deur naar de badkamer, zeg maar. Dat, daar is de ruimte te klein voor. Dus, dat, nee, precies, dus je moet mee. zeg maar horizontaal een deur hebben. Ja. Maar een, uh, echt een schuifdeur past ook niet, want het is ook te klein. Dus echt alleen zo'n klein gordijntje past. Dus ik dacht, wat als je een soort um, van kunststof... een soort treksysteem maakt, dus uh, uh, dat je uh, dat dat niet inschuift maar opklapt. Ja, ja, ja. ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt. Je ziet het, je zag het um, waar, waar wel ik er... eens in van die van die, van die uh, kastjes waar je bijvoorbeeld ook je CD's in kon doen, dat je dan een soort van van achter de deurtjes een beetje open en dicht kon ja, schuiven. Ja, en... dus dat het bestaat uit allemaal kleine ja. uh, vlakken, een soort scharnier. Oh, tussen elk vlak zit een scharnier en dan. Dan vouw je het eigenlijk op een beetje, zoals je een, uh, een, een papiertje zo kan... Ja, of een uh, kamerscherm. Of ja, een, een kamerscherm hè? inderdaad kan opklappen. Oké. Okay. En dan van kunststof, dus dan heb je niet dat vieze, zachte materiaal. En dan kan je, dan ook, kan je dat gewoon makkelijk even met een trekkertje zo elk vlak even wegtrekken. Zo. En je kan hem overal neerzetten? Ja. In een bocht of in een, nou ja... De, de, de, in, Precies, de, in, of je de, kan één of nou ja. monteren aan de muur. En dan gewoon zo uittrekken en weer inklappen. Oké, okay. dat is wel een mooie. En dan uh, ben je uitgedoucht, klap je hem weer in. Hè? Ja. Of je, je wist hem even af, je klapt hem weer in. Niemand die er last van heeft. Nee, je dan bent... neemt hij echt hoogstens... Nou ja, als je vlakken van 30, 20, 30 centimeter maakt, neemt hij zoveel ruimte in. Ja, ik zit er even op. Ik probeer dan even het plaatje zeg maar hè, vol me ja, te halen ja, ja. hoe dat eruit gaat zien. Ja. Het zou natuurlijk wel een mooie oplossing kunnen zijn. Ja. En dan niet te hard schuiven, anders gaat hij natuurlijk dondert hij om misschien. Ja, of je moet hem bevestigen. je nee, moet één plafond. kant bevestigen. Toch wel, hè? Ja. Maar één kant denk ik bevestigen aan de muur. En dan kan je hem zo trekken, zo terug. En dan weer als je klaar bent, trrr, trrr, terug. Ja. Geweldig idee. Nou. Ik, uh, ik ga er niks mee doen. Ik laat het met jou. Ja. Ik zou zeggen ontwikkelen. snel een beetje. Ja, ja, ja. Nu helemaal. Nu zit er druk achter. One, two, three. When you feel the same. To the river van Jaël Naim. We praten dit uh, uur over de beste uitvinding ooit. Of heb je misschien een heel goede uitvinding gedaan? Nou ja, bel dan gewoon op 0800 1121 en praat daarover met mij. Harald, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, jij hebt ook een hele goede uitvinding. Ja, mijn persoonlijke allerbeste uitvinding is uh, die van de massieve fietsband. Aha, die moet je even er... uitleggen. Ja, ja die, daar rijd ik al mee sinds uh, de halverwege de jaren negentig. En dat werkt perfect. En wat nooit is er zo bijzonder aan? Uh, nooit meer een lekke band. Absoluut 100% betrouwbaar. En gaat heel lang mee. En uh, ja, je hoeft s'nachts... bijvoorbeeld om half drie, als je dan een lekke band hebt... hoef je niet tien kilometer naar huis te lopen. En heb jij al halverwege de jaren negentig... geen lekke band meer gehad? Exact. Is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. Ik kan Ik het me bedoel. bijna niet voorstellen. Dat kunnen de meeste mensen niet. En de fietsenmakers ook niet. Nee, maar die verdienen natuurlijk niks meer aan jou. Precies. En dan heb ik dus iedere keer... want na tien jaar moeten ze vervangen worden. Dan is het loopvlak afgesleten en dan komen er wat uh, basjes in. Maar uh, dan vraag ik zo'n setje. En dan beginnen ze meteen uh, die band af te kappen. En dan zeg ik, maar ik rij er al tien jaar naar tevredenheid mee. En dan zijn ze helemaal stil en verbijsterd. En dan... Uh, meestal willen ze het niet voor mij bestellen. Want ze zeggen, met die, uh, met die zaak doen we geen... Uh, geen zaken. Maar je moet er nog voor vechten ook? Ik moet er echt voor vechten en dan moet ik een randje maken langs uh, fietsenmakers. En dan uh, kom ik wel een vriendelijke man tegen die is dan nieuwsgierig. En dan zeg ik daar en daar op internet kun je ze vinden. En dan wilt hij ze voor mij bestellen en er opzetten. En dan zeg ik oh dat wil ik ook doen. En uh, ja, dan kan ik weer mee rijden. Want jij noemt maar het, het de massieve vervechten. fietsband? Maar, maar jij noemt het een massieve fietsband, maar het, het, het is zeg maar de, de antilekband. hè? Zo kennen we hem denk ik ook wel. Nee, nee, nee, nee. nee? Het is letterlijk zoals ik zeg. Ze zijn van, van polyurethaan. Is, is, is het materiaal gemaakt? Zo. En je kunt er dus echt. Ik heb dat ooit toen ik naar televisie keek, uh, heb ik dat in Engelse wetenschapsprogramma's heb ik die band gezien. En uh, daar gingen ze met een uh, zo'n zo drillboor, gingen ze dwars door de band heen. En uh, ja, er zit dus geen uh, geperste lucht in, geen perslucht. Dus je kunt ook niet lek meer rijden. Dus je kunt gewoon met een gat kun je gewoon verder rijden. Ja, inderdaad. Dus Want de lucht gewoon... kan toch niet ontsnappen? Want er zit helemaal geen lucht in. Nee. Dus het is allemaal van die hele kleine sponsige kamertjes... waar helemaal geen perslucht in zit. Dus het, het, het geeft wel mee als je er hard in knijpt. Dus je bonkt ook niet uh, de vulling uit je kiezen. <laughs> Dat zou wel heel erg vervelend worden af ja, en toe... Precies, op die precies. slechte fietspaden en, in Nederland precies, natuurlijk. Maar daar heb je helemaal geen last van... En uh, heel soms, als ik dan een vriendelijke fietsen maak, uh, ongelovig, uh, dat staat te vertellen. Hey, luistert dan ongelovig. Dan zeg ik van, wilt u dan een ritje maken op mijn fiets? En dan, uh, ja, ja, dan kijkt hij even. En dan wil hij wel. Ja, toch dan, wel? Ja, zeker. Maar bestellen, wel, hol maar. Hij bestelt het niet. Maar nee. Maar heeft me wel veel succes. <laughs> hoe, uh, hoe duur zijn ze, Harald? Um, dus ik heb de laatste keer een setje erop moeten doen. en ze uh, Ja, dat is pittig, hoor. 35 euro per stuk. Zo. Er komt ook nog de montagekosten bij van een tientje per band. Oké, okay. want de montagekosten, je kan hem er niet zelf op leggen? Nee, dat is absoluut onmogelijk. Want de uh, vorige keer dat ik dit liet doen... toen uh, zeiden ze dat ze met twee man en één uh, band hebben gewerkt. Omdat oh. hij zo ongelooflijk niet meegeeft... dat er uh, ja, gewoon heel hard aan getrokken moet worden. Dat is iets wat je echt, uh, echt niet zelf kunt doen. Dus de fietsenmaker wil hem niet voor je bestellen, maar hem er wel opleggen. Nee, nee, nee. nee dat moet je even uitleggen. Als ik hem als ik dus vertel en hij wil hem bestellen, dan legt hij erom ook op. Aha. En dan, dan zegt hij dus na afloop van... Ik weet niet dat het zo moeilijk was. Ik heb met twee mannen ineens een wiel moeten prutsen. Nooit meer? Nee, dat heeft hij niet gezegd. <laughs> oh, toch niet? Dat heeft niet gezegd. Maar ja, jij, jij hoeft hem toch twintig jaar niet meer te zien daarna. Want, want je rijdt al twintig jaar dan niet meer lek, dus ja. Ja, precies. Nou, tien jaar. Ja, maar oké. Okay. Hey. Denk ik, ik maak het wat mooier dan het is, in werkelijkheid. Ja, uh, dus 35 euro per stuk, plus 10 euro montagekosten. Dus dan zit ja. ik aan 70, zit ik aan 80 euro. Ja, het, uh, laatst was het 95 euro heb ik betaald. Oké. Okay. Er komt ook nog wat uh, bestelkosten bij. Dus voor 95 euro was ik voor en achter klaar. Want waar komen ze uiteindelijk vandaan als je ze bestelt? Uh, hoe bedoel je, waar komen ze vandaan? Nou, ergens? komen ze echt uh, van, vanuit het buitenland? Of is ze er ergens diep nee, nee, nee, in nee, nee. Nederland, nee, is, ergens is, diep in het, het zuiden? Het is een Nederlandse uh, fabrikant of importeur. Ik weet niet, want ik heb zelf geen internet. Dus ik ken alleen maar de naam. Maar die doet ook, voor, als ik het goed begrepen heb, voor rolstoelen en, en, en dat soort dingen. Aha. Dus dan uh, heeft hij er ook blijkbaar een klein handeltje in de fietsbanden bij. Maar ja, zolang niemand het weet, uh, blijft het een klein handeltje. Ja, maar je hebt het nu wel verteld... Ja, en mijn hoop is dus dat andere mensen ook nieuwsgierig zijn en gaan kijken. En dat het dan eindelijk ook de fabrikanten misschien wat meer gaan uh, innoveren. Dus misschien worden ze dan wat goedkoper, misschien uh, wat comfortabeler... of wat dan ook, wat voor verbeteringen je er ook aan, uh, aan kunt maken. Nou ja, een hoop mensen zullen nu misschien schrikken van 95 euro... maar als je het om gaat rekenen naar tien jaar rijden. Lekvrijrijden... Ja, tien jaar gegarandeerd. Ja, dan dat is, ja. Dat valt het reuze mee. Dat vind ik ook. En bovendien heb ik ook uh, een beetje rondgeneust voor mochten die anti of die massieve banden niet meer op de markt zijn... 35 euro is precies de prijs die betaalt voor een zogenaamde anti-lekband. Ah. Dus met een heel dik loopvlak. Maar dat kost exact dezelfde prijs als, als, als, per stuk als één massieve band. Dus dan uh, word je niet afgezet. Word, dan streep je het een beetje tegen elkaar weg op die manier. Precies. Precies. Maar nu heb ik me laten vertellen dat die anti-lekband soms echt enorm vervelend rijdt. Omdat die zo zwaar is dat je echt als een gek moet trappen. Ja, En daar heb ik dus iedere keer weer uh, de tienjaarlijkse ruzie met de fietsenmakers over. <laughs> Want het is gewoon niet waar. Echt, echt niet. Ik ga geen ruzie met je maken, als, maar als, ik heb je, het me laten je, vertellen. Als ik er niet zou wonen, zou je mijn fiets mogen lenen. En dan kun je het je kunt gewoon zelf meemaken. En nu ben ik ook wel benieuwd eigenlijk wat voor fiets je hebt. Want dan hoop mensen zullen denken, ja, ik heb zo'n oude fiets. fiets. Dat heeft een, geen zin. Nee, echt een gewone, gewone hierenfiets. Gewoon woon-werkverkeer. Gewoon je simpele, degelijke rijbiel. Exact, ja. Niks, niks overdreven. Geen, geen uh, tien versnellingen, gewoon drie versnellingen. En uh, bagage dragen. Simpel, simpel. De massieve fietsband. Hij gaat, hij gaat op de lijst van, uh, van beste uitvindingen ooit, Harald. Uh, Heel fijn. En ik Heel hoop fijn. dat hij gewoon uh, nou ja, een beetje aan populariteit wint nu. Oh, en ik, dat hoop die... het ik hoop dat ik een beetje goed geplukt. Ja? heb hier. Nou ja, je hebt wel je best gedaan en we hopen het gewoon. En ja, wie weet uh, zien we over een jaar niets anders dan de massieve fietsbanden in het straatbeeld. Dat zou voor mij de hemel op aarde zijn. Zou met leuk hemel. zijn, hè? Zo Absolutely. is het net. Harald, dank je wel. Ja, graag gedaan. En heb je net als uh, Harald een heel goede uitvinding? Of uh, wil je zelf een uitvinding doen? Of heb je zojuist iets bedacht op je zolderkamertje? Bel ons dan op 0800 1121 Julian Verlaard hoor je nu.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 The text and pay the bills. Tiny matters matter till the moon is full, the sun explodes. Love Again for the First Time van Julian Verlaard. Bel me op 0800 1121 met jouw verhaal over de beste uitvinding ooit. Of als je zelf een uitvinding hebt gedaan. Of zojuist hebt bedacht, geïnspireerd door, door onze verhalen. Uh, Lieke zit bij mij in de studio uh, van BNN. Uh, Lieke, ja, uh, ja. uitvinding. Nou, Roep, vertel. Ja, Ik ben zelf echt een, uh, een, een gadget-fan. Ah. Ik, ik hou echt van de gadgets. Maar um, ja, waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is... is denk ik toch wel voor een groot deel internet. Ja. Dat was echt, uh, nou ja, de, vroeger tien jaar geleden of zo, <laughs> dat je dan echt de telefoonstekker eruit moest trekken, helemaal houtje, touwtje. En nu heb je gewoon overal internet. Maar het was gewoon een, een, een ingang naar ja. de hele wereld. En dat vroeg ik echt, ja, toch steeds. Het is gewoon magisch. Ja, ik weet nog wel, ik kreeg op, op school, to, toen ik nog studeerde, kregen wij op een gegeven moment gewoon, gewoon echt. Internetlessen, ze dus gingen echt ging uitleggen van als je op internet wilde, moet je dus eerst www Want Want Dat het staat voor World Wide Web. En wij zaten echt allemaal. Wat is dit, weet je? En dan heb ik het inderdaad echt over. Nou ja, wat is het 10, 15 jaar geleden? Ja, want, het is echt niet dat je dan. 8 bent of zo, een Fortis computerles krijgen. We waren allemaal iets van 18, 19 en we kregen lessen over hoe je op het internet moest. En ja, echt uh, amazing. En dat je ja. in één keer denkt, wow. En dat je in het begin echt denkt, ja, waar moet ik er eigenlijk mee? Want ja, ik ga maar gewoon iets opzoeken. Want Google nou, had je ook nog niet echt. Maar op een gegeven moment, dan, dan gaat er echt, nou ja, inderdaad wat je zegt, er gaat gewoon een enorm luik naar de wereld ja. open. Ja, ik gebruikte het heel vaak om uh, muziek uh, te downloaden. Ja. <laughs> ik was heel blij met Max. Dat nou, moet je eigenlijk Zij, zeggen natuurlijk op de radio. Blij met jou? Nou ja. He, de muziekindustrie dan. Ja, ja nee, ik vond dat echt... Uh, ja, gewoon, je had gewoon toegang tot alle muziek. En dat is ja. gewoon gratis, wel illegaal natuurlijk. Alleen duurde het dan meestal uh, ongeveer drie dagen om één liedje te downloaden. <laughs> dus toen langzaam was dat <laughs> ja. nog, en hoor je nog. Trrr, trrr, ja, dan hoorde je het echt zo binnenkomen. Ja, ja en dan, dan met mijn, mijn ouders natuurlijk ook. van ja, Je moet nu echt weer van internet. Want we kunnen gewoon niet gebeld worden als ik, <laughs> als ik zat te internetten. Iedereen die belt wordt, dus, tü -tü -tü -tü. Ja, ja. ja, precies. Maar dat, ja, dat, is wel dat bekend. vond ik wel echt, uh, ja, denk ik wel, de, de, de belangrijkste uitvinding. Maar het is wel oh. grappig, um, met, met alle uitvindingen die zo'n beetje voorbij hoort komen. Dat, dat elke uitvinding brengt iets heel moois. Maar tegelijkertijd is het soms ook heel erg beperkend en, en, en negatief. Zoals als, nou ja, de fietsband van Harald. Daar zijn dan de fietsenmakers weer niet blij mee. Want ja. Ja, die verdienen er niks meer aan en die vinden het eigenlijk helemaal niks. Ja. Uh, de, de gitaar van Anne, die, die op een gegeven moment ja, eigenlijk alleen maar benauwend werd. Vind ik dan ook heel apart dat er iets heel moois is. Maar tegelijkertijd is het soms ook iets dat je denkt... Was het maar nooit gekomen? Of ja, had ik het maar nooit ontdekt? Ja, wat denk je van het internet? Ja. Iedereen zit alleen maar <laughs> naar zo'n schermpje te staan. Het is, het, is, het is natuurlijk uh, totaal asociaal. Als ja. iedereen alleen maar op zijn scherm zit te turen. En natuurlijk ook gewoon alleen maar op die mobieltjes tegenwoordig ja. nog. Ja. Dus dat is dan wel weer de beperking. Wat dan wel weer jammer is natuurlijk. Maar tegelijkertijd kan het natuurlijk nooit. Al die, die beperkingen kunnen nooit wegnemen wat het je gebracht ja, precies. heeft. precies. Maar inderdaad, het internet. Ja, het is, het is, het is, het is ongekend eigenlijk. Ja. Het is zo'n deel van je leven. En tegelijkertijd, als je bedenkt dat het er 15 jaar geleden... of wat is het? Nou ja, 20 jaar geleden nauwelijks was. Ongelooflijk. Uh, ja, het internet dus, van Lieke. Van, van, van ja. um, heb je ook een uitvinding? Of, of denk je van, nou ja, nee, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Of ik, uh, ik heb zojuist iets bedacht. Uh, nou ja, ik noem iets. Uh, ja, de paperclip, nou ja, die is er natuurlijk al. Maar heb jij misschien iets anders gedaan met de paperclip? Bel me dan op 0800-1121.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 bekende geluid van Raccoon Took a Hit. We praten over uitvindingen 0800 1121. Angelique, goedemorgen. Goedemorgen, de woorden. Dag. Jouw mooiste, beste, van, meest fantastische uitvinding ooit. Welke is het? Nou, dat zijn er eigenlijk meerdere gecombineerd in één? Oh oh. En dat is uh, de muziekdrager. Dus vanaf het ah. begon bij de spelen tot de Walkman, Discman, MP3-spelers. Eigenlijk alles waar je muziek op kan afspelen. Heerlijk zijn ze, hè? Ja, want ik, ik zat laatst, had ik een discussie met mijn broertje. En toen dachten we, uh, hoe, hoe kwamen mensen vroeger aan de muziek voor al die dingen? Dan had je dan natuurlijk live optreden, ja. maar verder... Nou ja, weet je wat ik deed? Ik ja. zat vroeger bij de radio, de top 40, te luisteren. Dan had ik zo'n zo uitgescheurde krantengedoe, waar dat dan allemaal ja. in stond. En dan dacht ik, nu komt nummer 23. En dan zat, dan ik, met ik, me... ja, zat ik met mijn dubbel ja. dek en dan drukte ik op ja. rek en op play. En dan nou ja, maakte ik mijn eigen bandjes met, met vreselijke, lelijke nou ja, knipsen en afbrekingen ja. natuurlijk. Maar ja, ik had nou, het wel. Heb ik... ja. Dat heb ik dus ook gedaan, uh, jaren. Maar ja, stel je voor dat als er geen radio was, want dat is ook een muziekdrager ja. eigenlijk. Wat, ja. ja, dan gaan we Deze helemaal is... terug naar de kern eigenlijk. Hè? Precies. Ja, ja, ja ik, ik zou het niet weten, ik kan, ik kan mijn leven zonder muziek niet voorstellen. Nee. Dus ja, de, de, ik ben er alleen maar blij mee natuurlijk dat, dat ze er zijn, zelfs ja. al, al was het af en toe enorm onhandig, want toen kwam de Discman en toen moest je ja. voortdurend overal je cd's mee naartoe slepen. Precies, dan moet je echt een selectie maken van, wat wil je nou mee? Ja, en dan zat je met je mapje en dan wilde je net ja. die ene luisteren die je net niet bij die twintig had gestopt die je al had meegenomen. Ja, ja dat, dat werkt ja, niet. Ik ben zo blij met de mp3-speler nu. Dat is, dat is inderdaad een, een enorm mooie uitvinding. En, ja. ja, en eigenlijk zelf, want zelf dan moet je een selectie maken. Maar nu heb je natuurlijk ook zo'n ding als Spotify op je mobiel en ja. dan kan je eigenlijk oneindig veel muziek luisteren. En het ontwikkelt zich maar door en door eigenlijk. Ja, ja voor Ik muziek liefhebbers. Ja. Of wat het next big thing gaat worden, qua muziek. Uh, ja, ik zit daar niet heel erg goed genoeg in om dat te kunnen vertellen... maar ik <laughs> nee, weet wel dat, dat het volop in ontwikkeling is. Ja, vast. De muziekdrager, jouw mooiste uitvinding. Ja, zeker. Te gek. Dank je wel. Fijne avond. Dank je, jij ook. Mark, goedemorgen. Mark, hi, ja. goedemorgen, hallo. Hallo. Hi. Hallo. Uh, en Jij hebt ook gebeld, want jij hebt ook een, een, een hele mooie uitvinding. Welke is het? Een soort uh, sta-lift. Ja? Als je handicap bent, om van de bed naar de douche te kunnen getransporteerd worden. Ik hoor mezelf trouwens wel uh, terug. Gaan we iets aan doen? Terwijl ik de radio heb uitgezet, weet ik zeker. Daar er wordt aan gewerkt, zie ik. Valt het nu, uh, is het nu wat beter? Nu is het oké. Okay. Oké, okay, geweldig. En, en die lift, hè? is dat iets wat, uh, dat al bestaat? Want ik weet natuurlijk dat je al rolstoellift hebt. Of is het iets dat jij hebt bedacht? Nee, het uh, bestaat. Het is, een, het is dus... Uh, je hebt uh, liften waar je in kan liggen. Je hebt, dit is een actieve staallift, heet dat. Dat doe je met je benen ook nog wat. Ik heb uh, tegen jouw collega gezegd... Uh, het merken zo niet. Ik zou op internet kijken of er een plaatje van is. Nou, dat ook, heeft ze uh, gedaan. En uh, in, ik heb hem hier innig. voor me... Het ziet, het, ziet, het ziet er heel, heel bijzonder uit, heel apart. Het is eigenlijk een, uh, uh, ja, het lijkt een beetje, het onderstel lijkt een beetje op, op een ziekenhuisbedachtig iets. En dan, daar staat dan inderdaad iemand in en die houdt zich vast weer aan een soort van twee handgrepen. En die kan dan zo eigenlijk van zijn stoel, nou ja, wat jij zegt, naar de douche of naar de wc worden, worden gereden. Ja, de grappen grap vind ik wel, ze hebben over de materiaalkeuze moeten nadenken, want het moet nat kunnen worden. Ja. Het moet flexibel kunnen zijn, want er zit er een soort mat in die om je lichaam gaat. Het kan natuurlijk niet te hard zijn. Nee. Terwijl het stellage moet wel weer van, van staal zijn uitdraaien. Of heel goed kunststof. En het moet zo kunnen bewegen precies. Dat je met je lichaam ook kan strekken. Of zo ver als je kan. En het moet veilig zijn. Het zit zo verschrikkelijk intelligent in elkaar. Want zelfs die wielen van zo'n lift. Dat kan je nog weer smal en breed zetten. Ja. Allemaal met elektrisch. En het is natuurlijk niet vergelijkbaar met internet. Of zo. Dat vind ik zelf ook super bijzonder. Maar ja, dit vind ik. Qua intelligentie en qua creativiteit vind ik dat wel zinig. Nou, voor, voor mensen die, die inderdaad in een rolstoel zitten... en dan uh, uh, toch inderdaad vervoerd moeten worden... of in ieder geval mobiel willen zijn op deze manier... is het een, is het een enorme uitkomst natuurlijk. Nou, het gaat wel puur verplaatsen, hè? dus je gaat ja. er niet meer rijden. Nee, nee, nee, dat zie ik, want dat, dat, is een, dat, is wel, dat is niet heel erg comfortabel, moet ik zeggen. Want als ik zo op het plaatje kijk, iemand hangt er wel echt in en, en uh, de benen ja, je zitten moet vast. En... Maar je kan er ook ja. hangen en dat kan redelijk comfortabel zijn. Maar ik vond het vooral omdat dat zo'n intelligent ding is en uh, niemand kent het, neem ik aan. Maar nou, ik... als je een beetje die wereld uh, rondloopt. Ik ken, het, ik ken het niet, ik zie dit nu voor het eerst, uh, zeg maar. En daarom vond ik het ook nog weer extra leuk om te zeggen. Want ik vind veel meer uitvindingen leuk. Ik vind het altijd grappig. Zoals bijvoorbeeld een tie-rip. Dat is zo'n ja. raar, klein dingetje. Ja. Dat is toch ook uh, geweldig? Nou, weet je waar ik me altijd een ergere aan die tie-rip Ik vind hem geweldig. Maar op het moment dat ik hem dan heb gebruikt... en ik heb hem iets te strak getrokken of te losgelaten... dan krijg, komt er nooit meer beweging in. Moet je met de ademhalmessie doorstaan. Ja. Dat heb ik van de week ook gehad. Maar ja, dan is hij wel stuk. Moet je weer een nieuwe pakken. Ja, ja aardappel een aardappelmeisje. Ja, dat gaat veel makkelijk. Maar een kost ook helemaal niks. Heel ben je gek. Helemaal niet. Maar met, met die lift, hè, uh, Mark, kom je daarop omdat je daar zelf mee werkt? Of of ja, heb iemand die nodig. omgeving... Ja, uh, okay. ik heb het zelf nodig. Ja. Sinds, sinds een paar jaar. En als het niet bestaan zou hebben, dan zou ik een heel ander soort lift nodig hebben. Die veel ouderwetsig is, waar je helemaal niks mee doet. Want deze lift gebruik jij ook dus? Ja, die gebruik ik zelf. Ja. Daarom ja. weet ik ook hoe intelligent die is... En, uh, hoe belangrijk die ook is. En, en de, jij zegt het is een heel ingenieus ding. Het lijkt mij ook een, een, een vrij, vrij duur ding misschien om te maken of om aan te schaffen. Of in ieder geval qua. qua ja, ik weet niet hoe de, of de verzekering ja, ik krijg niet helemaal... het allemaal. Ja, via de, via de ja. wetten. Precies. Als je het nodig hebt. Daarom zeg ik het ook. Ik vind het gewoon een intelligent ding. En er zijn natuurlijk al meer mensen die in het verzorgingshuis of wat dan ook werken die dat kennen. Maar heel veel mensen kennen het niet. Daarom vind ik het dan ook wel weer leuk. Weet je. En hoe deed je dat vroeger dan? Als je bijvoorbeeld inderdaad naar de douche moest? Ja, dan kon ik het meer zelf of met de hulp van iemand. Had ik gewoon, was ik gewoon mobieler wat dat betreft. Mobieler? Je was vroeger ja. mobieler? Ja, zeggen ja, je handicap kan door je leeftijd deel achteruit gaan. Hè? Want welk handicap heb jij? Uh, spassies. Oké. Okay. Dus je zit in een rolstoel? Ja. En op het moment dat je inderdaad dan toch uh, uh, ja, naar het toilet moet... of, of in de, ja, de badkamer ja, of een andere douche. douche, daar is je echt oh, dan voornamelijk oh. voor... En daarom vind ik het zo ingenieus juist dat je, dat je al die materialen bij elkaar... plus dat, dat je lichaam dus op een bepaalde manier... ja, je moet dan wel zeggen oh, dat ze niet te lang doorgaan of zo. Maar ja, over alles is nagedacht. Dat ja. vind ik heel leuk. Maar iemand moet jou er wel in helpen, denk ik. Ja, dat gebeurt, dat gebeurt ook. Ja. Maar ja, als dat niet zo'n dingen niet zo zijn. Als je op een gegeven moment, door je, doordat je ouder wordt en ik heb meer wordt... dan heb je toch op een gegeven moment zoiets nodig. Ja. Dus toen ik op een gegeven moment over die drempel heen was, toen dacht ik, hey, wat een intelligent ding is dat. Oh, je vond het eerst helemaal niks? Nou ja, je moet toch weer een stap uh, terug in je mobiliteit, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk blijkt het dan toch een fantastisch ding te zijn. Ja, te tuurlijk. tuurlijk. En het en is wel een enorm gro groot ding, hè. Uh, ja, misschien een beetje een rare vraag, maar, maar waar laat je die dan bijvoorbeeld als je hem niet meer nodig hebt? Want je zet hem niet zomaar even in de hoek, denk ik. Nee, ik heb, uh, ik heb gelukkig een aardige flat. Oké. Okay. Dus... Dat kan ik wel uh, kwijt. En dat is dus voor jou echt, dit, ja, dit is voor jou de uitvinding eigenlijk? Ja, ik vind al die andere dingen ook fantastisch. Jawel, maar voor jou uh, persoonlijk is ja, het wel een ja. fantastisch ding natuurlijk. En ik, ik Kijk, naar internet kan iedereen verzinnen hoe geweldig dat is. Ja. Hoewel ik het echt waanzinnig vind, uh, hoe, ik ben helemaal niet tegen dat soort dingen, maar over mensen verslaafd zijn en dat soort dingen. Dat vind ik zo, ja, dat snap ik dan weer niet. Hoe nee, ja. erg verslaafd iedereen. eraan kan zijn. <laughs> maar uh, dankzij internet hebben we wel het plaatje gevonden van jouw uitvinding. Ja. Dankjewel, Mark. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Tijd voor Christophe May. Ontras la route van Christophe May. Tot zover dit uh, eerste uur van 4-7. We hadden het over uitvindingen. Wat vind jij de beste uitvinding ooit gedaan? Of uh, misschien moet die nog komen. Heb je hem zelf bedacht? Op de vouwreep komt nog binnen de rollator. En we hadden zojuist ook mark met de lift voor, uh, voor rolstoelen. Of eigenlijk voor mensen die in een rolstoel zitten. Die kunnen dan toch uh, dankzij die speciale lift... heel makkelijk bijvoorbeeld naar de douche worden gereden. Die kunnen zich verplaatsen. Uh, we hebben Betty gehad met medicijnen en operaties. Kortom, veel medische hulpmiddelen toch wel. Die, uh, die als beste uitvinding ooit worden beschouwd. Maar ook het internet is voorbijgekomen. Wat zouden we doen zonder het wereldwijde web? De gitaar, ja, ook. Ook zoiets. Iets, iets moois, maar tegelijkertijd ook weer iets benauwends... als je voortdurend op je gitaar moet, uh, moet pingelen en, en tokkelen. Uh, zat er ook hierbij. Ja, ik blijf toch een beetje... Ik begon ermee, ja, dat regenpak, ik vind hem toch wel... Uh, ja, hij blijft nog wel een beetje op het lijstje staan, moet ik zeggen. Lekker droog, droog overkomen. Zometeen uur 2 van 4-7 met Crack de Playlist van Lucky Fonds.